En het wel met het NOS Journaal. Rusland houdt rekening met nog meer aanslagen na de twee van vanochtend op de metro in Moskou. De afgelopen tien jaar werd Rusland vaker getroffen door reeksen van aanslagen door voornamelijk Tjeetjeense terroristen. De Veiligheidsdienst denkt dat de mensen achter de aanslagen van vanochtend ook uit de noordelijke Kaukasus komen. Vanochtend bliezen twee vrouwen zichzelf op tijdens de ochtendspits in twee metrotreinen in Moskou. Zeker 38 mensen werden gedood. De Tweede Kamer is bang voor de privacy van meisjes die meedoen aan een onderzoek van het RIVM naar baarmoederhalskanker. Het onderzoek is gericht op meisjes van 15 tot 17 jaar die onder andere een thuistest kunnen opsturen. Het materiaal van dit uitstrijkje wordt 15 jaar lang bewaard en daar maakt de Kamer zich zorgen over. Het RIVM zegt dat er alleen wordt gekeken naar het virus dat de kanker veroorzaakt en niet naar het DNA. Bij een overval op een boerderij in Velp in Noord-Brabant is de 76-jarige bewoner door geweld om het leven gekomen. Zijn vrouw raakte licht gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er iets is buitgemaakt. De politie gaat ervan uit dat er één overvaller was. De vluchtauto is teruggevonden in Os. De vliegtuigbom die gisteren uit de haven van Ermuiden naar zee werd gesleept is onschadelijk gemaakt. Volgens de marine was de knal alleen op het water te horen. De Amerikaanse duizendponder uit de Tweede Wereldoorlog werd drie weken geleden gevonden in de vissershaven van Ermuiden. De partij van de Bermese oppositieleider Aung San Suu Kyi doet niet mee aan de verkiezingen later dit jaar. In de nieuwe kieswet staat dat mensen die verkiesbaar zijn niet in de gevangenis mogen hebben gezeten. Suu Kyi is daardoor niet verkiesbaar, vandaar dat haar NLD-partij de verkiezingen boycott. In 1990 won haar partij de verkiezingen, maar het militaire regime voorkwam dat Suu Kyi daadwerkelijk aan de macht kwam.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 Ik heb ik heb al een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruikzaamheid. Zandvoort op internet. www.zfmzandvoort.nl ZE LENGT Waarbij je drinken van wat water. Als oh zuster blijft even bij me staan. Nacht zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht zuster. Ik band van binnen. Nacht zuster. Doe iets aan pijn. Nacht zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster. Haal ik de morgen. Nacht zuster.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 Nachtzuster, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten. Brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, Al ik de morgen. Nachtzusten. Nachtzusten. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzester Ik brand van binnen Nachtzester Doe Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzester Al ik de morgen Nachtzester Doe iets aan Ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets van de pijn Nachtzuster Waar oh, ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik de morgen Nachtzuster Doe iets van de pijn Nacht Nachtzuster Nachtzuster O, wat een pijn, pijn, een pijn, een pijn Nachtzuster Not sister, oh, oh, oh, the pain, the pain, the View. So prove you're right Feel it tonight, Lord Let me be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 Chapter and appleshot sure tastes good. Oeh, oeh, it's a wicked, Ja, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, world. oeh, yeah, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, a oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh,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 Jongen nog een opera, para. De metselaar kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengte fluitend zijn melk een beetje aan. zijn drie bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger komt een lied. Van Palästas Jeruzalem. Alle venters had eigen aria.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 Van Paljazov, Jeruzalem. Tussen het geratel van machines doo.